10 uur. met het NOS-journaal. De Taliban zijn een groot offensief gestart tegen de Afghaanse stad Kunduz. Ze zouden verschillende plekken in de stad hebben ingenomen. De aanval komt terwijl er in Qatar vredesoverleg gaande is tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Het blijft voor jongeren eenvoudig om te gokken op gokwebsites, ook al is dat verboden... Uit onderzoek van de NOS blijkt dat geen enkele aanbieder serieus werk maakt van leeftijdscontrole. De NOS maakte de afgelopen maand met een jongere rekening accounts aan bij tien sites, waaronder Toto en Unibet. Bedden op sportwedstrijden of casino spelen bleek overal mogelijk. De moordenaar van Robert F. Kennedy, Sir Sirhan, Sirhan, is in een gevangenis in Californië neergestoken. Hij ligt in een ziekenhuis en is buiten levensgevaar. Serhan Serhan zit al meer dan 50 jaar vast voor het doodschieten van Kennedy in juni 1968. Kennedy, toen senator, werd vermoord in Los Angeles toen hij campagne voerde om de democratische presidentskandidaat te worden. Serhan Serhan kreeg aanvankelijk de doodstraf, maar dat werd omgezet naar levenslang. Hij heeft meerdere verzoeken gedaan voor vervroegde vrijlating, maar die zijn steeds afgewezen. Er is een datum vastgesteld waarop het proces begint tegen het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Khalid Sheikh Mohammed staat samen met vier anderen vanaf 11 januari 2021 terecht bij een militaire rechtbank in Guantanamo Bay. Vijf mannen zijn de eerste verdachten die vanwege de aanslagen voor de rechter verschijnen. Het weer vrij zonnig, bij 25 tot 30 graden. Later in de middag en vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe... en kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 z adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief, dankjewel. Namens het internet en Sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. film. So De ze horen te laat, ja, dat is lekker zeg Sta je mooi voor paal, Heb je net 15 piek voor parkeren betaald En daar sta je met ah. je codes en je goede gedrag ah. En vooral vast houden die brede lach Bonfonsen komen overal vandaan Want als je er eenmaal bent, nou dan wil je niet meer gaan 15 miljoen mensen op een heel klein stukje aarde Beter bekend als Zandvoort bij 35 graden Visten in het dorp waar de meiden zijn in de dag op het strand in de zonneschijn Welkom hier in Zandvoort en in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand, in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar zand Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort.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 Zet je schrap voor dit circus aan de zee, want de lol telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde, beter bekend als zorgwoord bij 35 graden. Feesten in het dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Ik ga vandaag naar Zatvoort, voor. kom in Zatvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou ik ga mooi naar voor. welkom in nou begrijp me niet verkeerd, Scheveningen is ook leuk En in Bloemendaal lig ik vaak in een deuk En ik weet in wijk zee is het vaak gezellig Maar als ik moest kiezen bleef Zandvoort toch mijn eerste keus Het ligt voor de hand Nergens hier is zoveel mooie mensen bij elkaar op een strand En het mooiste is Als je iedereen ziet rennen naar die car die belt voor vers vis Iedereen is sexy Van pak, tot string, van t-shirt tot toppers Hoofddoek tot knoppers Dus zeg geen nee, je gaat mee Even lekker zwemmen in die mooie bruine zee Kijk, ik in mijn broek, dus ik kan door zijn ganaal. Want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis. Ja, zo wordt aan zee, met vrede thuis. Vries in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort, Welkom in Zandvoort. Vries in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. In de dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom, hier in Zandvoort. in dorp de zijn, in dag op het in de Nou, ik ga mooi naar Welkom, in Zandvoort. Feesten in de dorp waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom, hier in Zandvoort. Feesten in de dorp, Feesten in het dorp. Feesten in het dorp. Nou, dat was het uh, nummer Noodweer van Zondvoort na een valse start. En welkom bij uh, Goedemorgen Zondvoort op zaterdag 31 augustus. Naast mij zit Irene Jager. En naast mij zit Cor Draaien. Goedemorgen, Cor. Ja, goedemorgen. Uh, de techniek wordt vandaag gedaan door Jelmer Koper. En de muziek had ik uitgezocht. De redactie door Gert van Kuik en de eindredactie Gerrie Rutte. De koffie wordt ook gedaan door uh, Gerrie Rutte... die u zal verwelkomen als u gezellig langskomt om radio te kijken... En Irene, wat gaan we vandaag doen? We beginnen zo meteen met uh, Hella Wanders van Pluspunt. En, uh, dat is ons maandelijks gesprek. En de ene keer komt Hella, de andere keer komt uh, Albert. En uh, nou ja, goed. Uh, iedereen uh, kan uh, een keer langskomen. Daarna krijgen we Nicky Porter van de Tussenschoolse opvang Brood en Spelen. En aan de bar is al reeds aangeschoven Thijs Okkersen van de Filmclub Simon van Kolm. Want die gaat namelijk het 25ste seizoen in. 25 jaar. Ja. Dat is heel heftig. Ja, je zou het niet zeggen. Nee. nee. Ja, hij ziet er iets ouder uit. <laughs> en in het tweede uur dat hebben we wethouder Ellen Verheij. En die gaat iets vertellen over de Formule 1 in Zandvoort. Want Zandvoort heeft er zin in. En Gerard Scholten komt iets vertellen over de situatie in de Duinen. En daar gaan we een gesprek mee voeren. Inmiddels is het aan tafel aangeschoven. Dus Hella Wonders, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben al een hele mooie krantje van jou gekregen. Ja, activiteit. Het ziet er wel wat anders uit dan vroeger. Dit was wat professioneler. Ja, zo. Wat is vroeger? Vroeger hebben we het over 25 jaar geleden. Oh ja, ja, ja. Want voordat het het pluspunt heette was het uh, het ja. stekkie. Ja, we hebben het kort samengevat. We hebben ook wel eens brochures gemaakt, maar we... ja. Laatste jaar, dit is wel een maand. hele mooie krant. Kort gaat, omdat we nu kijk, we zijn zo in beweging en we veranderen zo dat we eigenlijk geen brochure meer kunnen maken die een jaar geldig is. Dus we hebben gezegd we doen het uh, twee keer per jaar. Ja. Dus in januari komt er uh, weer een nieuwe. Want er gebeurt zoveel en er verandert zoveel. Ja, en, zo en de blauwe tram is er natuurlijk ook bijgekomen. Ja. He? Dus ja, het is, ja, het is, het de is de heel breed. Ja. Ja. ja, mij valt meteen een, een onderwerp op koken voor mannen. Wat mm -hmm. een storm daar? Het loopt enorm goed, ja. ja. Echt groot succes. Dat echt enig. Een beetje koken, maar... Nou, uh, geef je een keer op. Die kunnen nog niet. Nou ja, ook als je een beetje kan koken. Het is echt uh, het is ontzettend... Het is, het het is, het is niet alleen maar leren. Het Nou, het is ook wel leren. Maar het is ook ontzettend gezellig. Ik heb één keer meegegeten, het was ook echt ontzettend lekker. Kijk, ja, ik zie dat we hier in de twee heren, Peter Bluis en Koper op de foto. Ik zou, je, ik zou je echt een keer opgeven, het is echt de moeite waard. Ja. En um, de Android-smartphone leren kennen. Dat is natuurlijk voor een heleboel mensen is dat heel lastig. Want ja, zo'n smartphone heeft zoveel opties. Ja. Um, er zijn je er kan wel... er ook tegenwoordig zoveel je mee. Het, het zijn eigenlijk computers. Eigenlijk. Je kunt ja. er te veel mee. En. Um, wat is de gemiddelde leeftijd van, van zo'n zo cursus die zo'n cursus gaat volgen? Oh, dat heb ik niet in mijn hoofd, maar het wordt wel gegeven door senioren. Hebben, het zijn natuurlijk geen jongeren die daarop komen, ja. dus het zijn, het zijn wel uh, de, de oudere bewoners. En het is om mensen ook gewoon, uh, ja, je kan zoveel met die smartphone tegenwoordig en niet iedereen komt er altijd uit. Nee, zoals ik kom er niet altijd uit. Nou, je, je bent welkom. Nou, we hebben ook er is Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopspreekuur voor dat soort dingen. Dus als je zegt, ja, ik kom er niet altijd uit. Of je zit ergens mee met die smartphone, dan kan je komen. En dan zijn er vrijwilligers van SeniorWeb en die. Uh, die beantwoorden dan je vragen... daar kun je dan terecht op het spreken. Elke eerste dinsdag van de maand. Er is dus echt 10 een professionele organisatie die erachter steekt. Ja, maar er zijn ook echt wel mensen die veel weten... van uh, de digitale wereld. En het heel leuk vinden om uh, iedereen daar uh, dat uit te leggen. Maar deze is echt alleen maar voor Android, hè? Dus niet voor Apple. Ja, die hebben we ook, hoor. Dat is een, een andere. Ja. Oké, okay, precies. Ja, want, uh, Android en Apple zijn wel twee verschillende werelden. Totaal. Ja. Ja, dat klopt. Maar... Um, Zoals je ziet hebben we ook een nieuwe yoga. Wat ik wel leuk vind om even te vertellen. De critical alignment. Dat is, dat is natuurlijk een heel raar woord. Niemand zal denken, wat is dat? Ja. Ja, dat is een, een... Leg eens uit. Ja, dat is een yoga. En dat gaat om je rug en je innercore. En je hebt dan... We hebben bankjes, speciale bankjes aangeschaft. En je leert dan op je hoofd staan. Dus je staat op je schouders of andersom staan met je benen in de lucht. Oh, het klinkt heel spooky, maar de, de docent is heel erg goed en neemt je stap voor stap mee in het. Uh, en dat is eigenlijk de laatste tien minuten van de les. En dat is, uh, maar mensen met een rugprobleem, die kunnen toch niet op hun hoofd uh, staan, uh, lijkt dat? Me. dat bankje, dat, uh, ik heb dat het ook een keer gedaan en uh, het, gaat echt, uh, het is heel bijzonder. Oké. Okay. En als je dat elke week doet en je oefent daarin en onder begeleiding natuurlijk van de docent, dan, uh, je daar, dan ga je heel recht staan en heel uh, stabiel en dan. Uh, Gaat je innerkoor heel sterk. En dat schijn je heel erg te merken in het dagelijks leven. Nou, wat een dus, uh, spannende. Ja, het, is een, het, is een, het is een uitdaging. Ja. Maar, uh, de, de, ik heb, het kan ook zijn dat je zegt: Ik doe die laatste tien minuten. Ga ik op de strip liggen. Of ik doe iets anders als je halverwege de cursus denkt. Nou, want het is uiteindelijk maar de laatste tien minuten van de liefde. Oké, okay, dat je dat doet. Ja. ja. Maar het is natuurlijk dus wel leuk, want het is een beetje. Uh, ja, wat is het? Je hebt ook dat uh, heilgymnastiek. Heb ik vroeger ook gehad, hè, voor mijn rug. Ja, maar ja, er is dus ja, ja. ook yoga voor. Ja, je hebt yoga, medische gym zijn natuurlijk heel veel. Uh, je moet uh, uiteindelijk iets kiezen waar je, waar je je goed bij voelt. En wat bij je past. Ja. Uh, deze yoga docent is erg fanatiek. En uh, echt mooi, leuk. leuk uh. ja. ja, we lezen hem uh, eventjes langzaam door. We gaan naar pagina Oh, je wilt twee. hem helemaal doornemen? Nou, gewoon een paar dingetjes eruit pikken. Die... Uh, uh, mag ik nou, nog wel even nou, één ding zeggen? Want ik, toevallig... Uh, heb ik gelezen in een stukje wat Mike Koper had gestuurd aan ons... over mensen met een Zandvoortpas. Over het uh, uh, dat mensen daar echt ook goed gebruik van kunnen maken. Ik ja. zie hier dat yoga van mensen met een ja. Zandvoortpas... Ja. dat is dan een aparte yoga... Ja, dat is een andere yoga. Dat is natuurlijk, yoga is altijd vrij duur. Een echte gespecialiseerde yogadocent is, is ook vrij duur. Ja, want ik zie en dat die. Yoga al... is niet voor iedereen toegankelijk. En er, nee. we hebben in Zandvoort zijn komen wonen uh, twee, uh, uh, Jan Brouwer en Maria. En uh, die kwamen binnenlopen en dat zijn uh, hele leuke yogadocenten. En die zeiden, wij willen dat uh, graag aanbieden. en... Uh, voor heel... Zij doen dat vrijwillig en daardoor kunnen wij dat weer heel laag aanbieden. Maar omdat. Uh, uh, ze ze, ze, ze ja, je moet natuurlijk een paar bepaalde onderscheid maken. Ja. Ze zeggen: Nou, weet je, dan willen we als je een Zandvoortpas hebt. mag je je daar aansluiten bij de yoga. Nou. En ook als je een kwetsbaarheid hebt: een psychische kwetsbaarheid. of een financiële kwetsbaarheid. of een fysieke kwetsbaarheid. Het is een hele toegankelijke yoga voor iedereen. Ja, maar wel voor mensen met een Zandvoortpas. Ja. Want zonder zandvoortpas nou ja. kom je daar niet bij? Nou, dat, dat, zo, zo zwart-wit is het niet. Okay. Maar het is, het is niet een yoga die voor iedereen. Uh... Oké. Okay. Ja, want inderdaad... Want kost 1 euro. Ja, precies. Dat zag ik. Want die andere yoga, die yoga met meditatie, ja. nou daar zijn 15 lessen die kosten 172 ja, ja, euro. Ja. Nou, dat is, dat is wel ja. serieus geld. Ja, dat is serieus geld. Dat is ook een investering. Dat is ook, dat is ook voor een doelgroep mensen die dat, ja. die dat kunnen betalen en die dat willen betalen. Ja, oké. Okay. Maar niet iedereen kan dat betalen. En nee. yoga is natuurlijk wel iets wat, wat... Kijk, yoga is niet iets wat je even een uurtje in de week doet. Yoga is ook iets wat je meeneemt hè, de hele week in. Dat is, ook een, dat, dat is meer dan alleen maar even fysiek sporten. Dat is ook een... een... Een bewustzijn, een bezig zijn met jezelf. Dat is meer dan zomaar iets. Iedereen... Dus het geeft ook meer dan alleen maar die beweging. Ja, het, het geeft ook, ook meer geestelijke... Ja, die je thuis kan doen. Of een bepaalde rust in je hoofd. Of een bepaalde state of mind die je kan meenemen de week in. En waar je zelf ook door kan ontwikkelen. En daardoor vonden we het belangrijk. Zeker als je dan zo'n mooi aanbod krijgt. Dat yoga voor iedereen toegankelijk kan zijn. Ook nou. voor mensen die het, die het wat moeilijker hebben. Op wat voor soort gebied dan ook. Nou, mooi, uh, mooi idee. En uh, verder zou ik graag aandacht willen voor de kunstgeschiedenis op zondag in de blauwe tram. Dat is echt wel... Uh, dat is uh, Ariana Dellerani. Ze zal misschien nog wel een keer hier komen om erover te vertellen. Maar zij kan zo schitterend vertellen en de mensen meenemen um, naar aanleiding van schilderijen over kunstgeschiedenis. En... Um, ja, dan hebben we drie zondagen en die zijn 57 per keer. Als je alle drie de zondagen inschrijft, betaal je maar 20 euro. Het is echt uh, het is een prachtige bijeenkomsten waarin zij je meeneemt in de verhalen van de Gouden Eeuw. Nou, bijzonder. Ja, het begint op 27 oktober, 22 december en 23 februari. Hoe, hoe komen jullie aan dit soort bijzonderheden? Zijn dat dan mensen die zichzelf aanmelden bij jullie, of is dat iets waarvan jullie dat ooit tegenkomen ergens en dan vragen van, goh? Zou je dat niet eens dus bij ons ook willen doen? Nou, zij heeft al een keer eerder bij Pluspunt uh, iets gedaan op dat gebied. En wij waren in de blauwe tram op zondag op zoek naar iets anders. Van wat spreekt mensen in het centrum nou aan? En, en toen dachten wij, nou, misschien kunstgeschiedenis. Uh, ja, daar komen we dan op. Ja, ook door de zomer, door de vakantie. Uh, uh, ja, Je bent dus in een kerk en je ziet dus een mooie schilderij. Je wil er meer van weten. En dan denk je, oh ja, kunstgeschiedenis. Ja. En we dachten, nou, misschien spreekt dat mensen aan. En zij heeft het bij Pluspunt uh, twee jaar of drie jaar geleden gedaan... En uh, zij heeft zich ooit een keer aangemeld. Zij was een schoondochter van een vrijwilligster van ons. Ach, zo. En ze is heel gepassioneerd en ze heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. En ze doet het heel graag en uh, ze is heel enthousiast. Nou. En het zijn echt, uh, ja. ja het, is, het lijkt mij echt, uh, ja. Ik hoop echt dat er een beetje animo voor komt. Het is echt uh, heel interessant en leuk. Ze vertelt leuk. Ja. ja ik zie ook een workshop-mandala tekenen. Mandala's. Ja. Ik heb geen idee wat het is. Want nee? Kun je er iets over vertellen? Ja, oh jeetje. Dat weet ik niet helemaal. Een, een, een, een mandala is wat die Tibetaanse monniken doen. Dat zijn die, die ronde vormen. Die Tibetaanse monniken maken dat ook helemaal um, heel groot. Ze Zijn er jaren mee bezig soms. Um, van die ronde... Goh, ronde gekleurde uh, uh, tekeningen. Met allerlei vormen die heel erg... Uh, maar ook dat, dat schilderen, die, dat geeft ook rust. Hè? Als je daarvoor gaat zitten en je gaat dat inkleuren. Er zijn natuurlijk uh, tekenboeken met mandela's uh, ja. die je kan inkleuren. Ja. En, uh, nou, dat, dat... Weet je, het herhaalt zich. Het zijn allemaal kleine vormen die zich herhalen. En dan soms in een, zeg maar, zeg, een pizza, een pizzastuk. Soms in pizzastukken. Allemaal verschillende vormen in pizzastukken. Die dan één zeg maar, kring vormen. Maar soms ook, ja, je kan allerlei, maar er zit altijd een patroon in. En, en een soort... Um, en, en dat, dat, dat, ja, die kun je zelf tekenen en kleuren. En hier nou. staat... Een, uh, het is een kleurrijke spiegel naar ons dagelijks bestaan. Is, heel veel mensen gebruiken het ook om dingen te verwerken. Maar het is ook een soort meditatief. Die monniken ja. doen het heel erg als meditatief... Um, Bezigheid. Ja, die hebben natuurlijk niks te doen. Dus die moeten niets... Ik weet niet of ze niks te doen hebben. Maar in ieder geval, uh, die maken ze gitterend. Daar komt het volgens mij oorspronkelijk vandaan. Ja. Maar ik ben er niet helemaal zeker van. Ik, moet het ook, ik ga het straks even opzoeken op ja, Wikipedia. Nu in het nou, ik heb nou, nou, het ja, dat de vorige is... keer wat er al in het krantje stond. Deze ja. valt me dan op. En ook uh, de tekenles ja. van uh, Cornelis van Meurs. Nou, Cornelis van Meurs... Uh, je Op een van mijn Facebook-pagina's, soort dagelijkse tekeningen die hij uh, Prachtig, maakt. Hè? Echt heel leuk. Ja, ja dat is leuk. ook echt ontzettend leuk, die tekenen. En dat kan hij heel, heel ja. erg leuk doen. En het is wel mooi dat hij nou, dat Nou, welke dan heb je nog uitricht? heel specifiek die je even noemen wil? Want uh, we, we, we vliegen door de tijd heen, Wat als ik het leuk zo mag zeggen. Vind om te noemen is bij Pluspunt, is nieuw op vrijdag, dat is happy hour voor biljarters. Van 4 tot 6 uur. En vanaf 6 september gaat het in. Dan kun je in bij ons wordt veel gebiljart. Ik ja. kent pluspunt, ja, ja, ja, ja. Ik zat die biljarttafel. Hartstikke gezellig. Ja. De mannen komen zich aanmelden. ochtends En dan nou, kun, kun je aanmelden om een biljartje te leggen. En dan uh, doen we een borrelplankje en een drankje erbij. Nou. En, uh, en dat is dan uh, om het weekend te beginnen. Dat is dan van 4 tot 6. Noemen we de Happy Hour voor biljarters. Nou, dat is nieuw vanaf dat, 6 september. Dat is een super idee. Dus als je denkt van nou dat is leuk. En um, wat ik ook nog even zou willen noemen is de herstelacademie. Die in de Blauwe Trem, jullie misschien wel bekend, die krijgt weer een cursus zin en betekenisgeving. Dat is de eerste bijeenkomst begin op 12 september. Dus heb je, in je, heb je iemand in je omgeving die wil werken aan zijn herstel? Wat voor herstel dan ook? Dan kan hij zich daarop aanmelden. Helemaal goed. Ja, nou, ik zou, zou zeggen, zeggen, lees die krant gewoon precies. even. Want loop langs zo... bij de Blauwe Tram precies. of loop langs bij ja. Pluspunt in uh, Noord. En haal de krant uh, daarop, de Pluspuntkrant. Want daar staat alles in over de cursussen, over de bijeenkomsten. Want ja. er is zoveel meer daar ja. dan alleen maar dat. En wat ik belangrijk vind om te noemen is... Stel nou, je leest die krant en je denkt... Nou, ik was echt op zoek naar... Iets. ...en ze hebben het niet in het aanbod... ...kom gewoon een keer langs bij Pluspunt... Ja. ...vraag naar mij, vraag naar Hella Wanders... En, en, want, ...want stel dat we, dat we... ...ja, het kan altijd misschien... ...we ja. kunnen het altijd doen... Ja, ...ja, altijd in voor nieuwe ideeën... ...ja, Om stel maar dat maar je iets zeggen. zoekt... ...of je bent op zoek naar iets... ...en wij ja. kunnen daarbij uh, ondersteunen... ...of, of uh, samenwerken... ...dan uh, ben je welkom... ...nou, helemaal goed... Ja. Ik dank je voor je komst. Het Dankjewel. is uh, heel erg leuk om uh, te worden. Een heerlijke kop koffie Vraag. Ja. <laughs> nou ja, precies. Dank je wel. Uh, we gaan even luisteren naar Westlife. Van Westlife uh, Uptown Girl. Inmiddels is er een Uptown Girl aan tafel geschoven. Nicky Porter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Um, jij komt iets vertellen over de tussenschoolse opvang brood en spelen. En nou luister ik en dan denk ik tussenschoolse opvang. Wat is het ook alweer? Wat is tussenschoolsopvang? Uh, regulier onderwijs. Kinderen die gaan naar school en gaan tussen de middag vaak naar huis om een broodje te eten. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop kinderen die uh, op school blijven. Ouders die werken of wat voor omstandigheden dan ook. Dat is tussenschoolsopvang. Brood te spelen gaat naar de school toe, die eet een broodje met de kinderen en doet een leuke activiteit. Ja. En daarna gaat school weer door. Dus echt tussenschool, dat uurtje anderhalf uur. Ah, dat komen natuurlijk de scholen en de leerkrachten wel goed uit, want anders lopen ze een beetje te klieren. Ja, waarschijnlijk ook, ja. <laughs> um, ja, brood en spelen. Um, dat is wel grappig gedaan, hè? Brood en spelen. Ja, we eten een broodje met de kinderen, we spelen met de kinderen. Brood en ja. spelen. <laughs> ja. En uh, jullie doen het op iedere school nu of op een aantal scholen? We hebben denk ik ruim 60 scholen in heel Nederland, ja. waaronder dus de school de Oranje Nassau School in Zandvoort. Maar we zitten ook in Amsterdam, Haarlem, Tilburg. Oh, jullie zijn echt een echt landelijk. landelijk organisatie. Ja. Ja. Ja. Ons hoofdkantoor ja. zit in Scherpenzeel, en ja. En als je dan gaat kijken naar een Zondvoortse situatie met de scholen, zijn er veel overblijvers? Er zijn best een hoop overblijvers, ja. Er zitten ongeveer zo'n zes, uh, zeven vrijwilligers op een dag die uh, voor, de, ja, voor de kindjes zijn. Ja, en maar is het echt uh, de jongere leeftijd of is het ook al uh, 12 jaar? Ja, echt kindjes van 4 tot met 12, groep ja. 1 tot met 8. Ja. Voordat jullie zeg maar, uh, daar actief waren op deze scholen, hoe, hoe werd het uh, daarvoor geregeld? Waarschijnlijk was het met gewoon overblijfmoeders. overblijfmoeders. Dat ja, heb precies. je denk ik nog op een hoop scholen. O ja, moeders die gewoon uh, helpen met de overblijf. En uh, ja, broodspelen is wat professioneler ja. dan de overblijfmoeder. Ja. Want die kan niet altijd. Nee, nee. Maar dat betekent dus uh, ook dat als het professioneler gaat, dat er kosten aan verbonden zijn. Neem ik aan. Ja, daarom werken wij uh, met vrijwilligers. Want je kunt niet allemaal betaalde krachten neerzetten. Want dan is het voor een ouder niet meer te betalen. Om je kind natuurlijk te laten ja. overblijven. Ja. Dus wij doen dat samen met vrijwilligers. En als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers wel een vrijwilligersvergoeding. Ja. Ja. En die worden dan weer betaald door dat wat de ouders aan jullie betalen. Ja, ja. Zo, zo. Ja, het overblijf op school is vroeger ook niet graag. Nee, nee. nee Het is nee, altijd, uh... dus niet veel, tussen een paar euro. Ja. Maar ja, de vrijwilligers moeten betaald worden. Je hebt natuurlijk uh, materiaal. materiaal nodig voor knutselen, uh, buitenspeelgoed en dat soort dingen. Hey, en als het dan, want als het mooi weer is, dan is het duidelijk. Hè, dan ben je op het schoolplein uh, te vinden en dan is er altijd wel een spelletje wat je daar kunt doen. En op het moment dat het uh, slecht weer is, ga je dan in de klas of heb je dan de gymzaal? Of wat voor uh, ruimte gebruiken jullie dan? Vaak is er een ruimte beschikbaar op, de, op school waar ze... Ze eten vaak in de klas en vanuit de klas gaan ze dan naar een andere ruimte om uh, ja, leuke knutseltjes te doen. en uh, Broodspelen heeft ook een Facebookpagina en daar kom je echt de leukste creaties tegen met wat ze, wat wat te ze maken. maken. Ja, ja, superleuk. Dus kinderen ja. willen gewoon graag overblijven, want het is gewoon heel leuk om over te blijven. ja ja, ik vond het altijd, uh, vroeger toen ik op school zat, uh, dat ik altijd stem stemmog weer van school wacht. Ja. Dat ik naar huis toe <laughs> Maar tegenwoordig is het anders. Nou, hij is ouders werken. Nog niet Als broodspeler was geweest, hadden nee, heel kan me graag goed voorstellen <laughs> Ik kan me heel goed voorstellen in de, in de wintermaanden, dat het slecht weer is, dat je dan uh, niet dicht naast de school woont. En dan moet je dus op de fiets naar huis in de regen. Dan ben je al klitsnat als je thuis komt. En dan moet je snel wat eten en dan moet je in naar school door de regen. Ja, weg. het dan is heen en weer gesjezen hoor. Ja. Uh, maar jullie zitten op een aantal scholen in Zandvoort? Nee, één school, de Oranje-Nassau-school. Ja. Die zit op de, even speak, op de Leisterstraat. Ja. En jullie willen eigenlijk ook naar andere scholen toe uitbreiden? Dat kan, als scholen daar de behoefte toe hebben. Dan, ja. uh, het is niet zo dat wij zelf alle scholen afgaan uh, om te vragen of ze uh, brood te spelen op hun plein willen. Scholen benaderen ons. Uh, Oh, okay. En dan gaan wij ja. naar de school toe om te praten. van Wat wil je? En uh, kijken ja. naar een passend aanbod. En daarna kom ik om te kijken. Hoe, hoe gaan we vrijwilligers vinden? Hoe gaan ja, we dit... Ja, uh, want uh, dat is je vraag nu ook. Uh, jullie zoeken actieve overblijfmedewerkers met een hart voor kinderen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is belangrijk. Je moet wel iets Zet met kinderen je, hebben. Dat je iets met kinderen hebt. Want... Um, ja, dat, dat is natuurlijk de basis van alles. He, je, je, een school zegt van wij willen graag gebruik maken van jullie. We zouden het fijn vinden als jullie bij ons actief worden. Maar dan moet je natuurlijk eerst zorgen dat je mensen uit de omgeving hebt die ja. daar uh, mee aan de slag willen. Ja. Gebeurt het dan wel zo dat zeg maar de overblijfmoeders zich aanmelden? Zo van nou prima, ik, uh, ik doe dat toch nogal. Ik hey, doe het al nu. Dat er, het zijn vaak een hoop moeders. En het is ook zo: zit jouw kindje op school, uh, op de Oranje-Nassau-school. en jij gaat daar uh, overblijfkracht uh, worden. dan is je kindje gratis. Dan hoef je niet ook nog eens voor jouw kindje te betalen. Dus dat is ook leuk natuurlijk. Nou, dat is helemaal een mooie bij, maar ook, bijkomst. Uh, opa's of oma's of uh, ja. Het is natuurlijk maar iets van anderhalf uur à twee uur op een dag. En je hoeft echt niet vier dagen in de week. Al doe je er één of twee, dan is dat ook goed. Ja. Dus het is niet heel groot. Het is vaak goed te overzien. Ja, en dat verruimt natuurlijk ook wel weer de aantal mensen die dan dat willen doen. Hè? Want vroeger had je alleen maar overblijfmoeders. Maar nu heb je ja. eigenlijk ook overblijf oma's en tantes. Ja. Die dan vrijwilliger worden en dan ook dat doen. Ja, als jij om welke reden dan ook niet uh, kunt werken. Omdat je geen uh, zo, ja, acht uur op een dag uh, kunt volmaken. Dan is dit natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Je krijgt er toch een kleine bijdrage voor. Je bent even uit huis. Je maakt deel uit van een team. Uh, ja. ja, dat is toch belangrijk. En, en is er dan uh, één... Uh, Professionele persoon die dan ja. de rest zeg maar meeneemt in de ja. in de activiteiten. Iedere school heeft één coördinator. Ja. En die uh, stuurt de vrijwilligers aan. Nou, ja. Ja. Dat lijkt me. En, en maar je krijgt ook nog wel, uh, moet je ook nog een cursus uh, doen voordat je zeg maar ja, dit. Alle mag vrijwilligers doen? krijgen uh, in het begin een standaard cursus brood te spelen. Dat is echt gewoon standaard. Wat doe je wel, wat doe je niet. En vanuit daar krijgen ze ook nog een verdiepingscursus: van hoe ga je met kinderen om? Uh, hoe ga je om met agressie of verdriet? En veiligheid. Ja. Want ik zie hier dat er dus cursussen zijn op gebied van veiligheid, didactiek en communicatie. Ja. En dat zijn dan ja, de. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Een kind moet zich überhaupt, natuurlijk uh, veilig en vertrouwd voelen. Ja. Kinderen die naar huis gaan, gaan naar hun papa of mama. En die hebben gewoon. Die komen echt helemaal los van school. Kinderen die overblijven, blijven op school. Maar het is wel heel belangrijk dat die in die korte tijd ook los van school komen. Dus ze moeten zich wel echt vertrouwd voelen, ja. en veilig voelen en gewoon. Ja, echt leuk hebben. En daarna ook gewoon weer fris door kunnen gaan met de rest van de dag. Ja, duidelijk. We ja, nou, ja. niet zo snel aan het einde van de dag dat de kinderen niet naar ja. huis willen. Nee. Dat komt natuurlijk ook voor. Ik kan ook nog. Mag ik bij jou blijven? Het was zo gezellig. ja nee. Ik hoor altijd leuke verhalen van vrijwilligers. als ze in het dorp lopen en dat ze een kindje naar ze toe komt gerend. En dat ze een dikke knuffel krijgen. Want dat is de overblijfjuf. Ja. En er zijn ook genoeg overblijfkrachten die... Uh, Echt balen als het vakantie is. Want die missen echt gewoon hun momentje even buiten huis. Even gezellig met collega's en de kindjes. Ja. Dus is voor beide partijen kan het heel leuk en heel goed zijn. Ja. Ik vind het wel erg leuk. Hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen? Woon je in Zandvoort? Nee, ik woon in Veenendaal. In Veenendaal? En ik werk, ik werk voornamelijk op het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Ja. Maar mijn uh, baan is landelijk. Ik ga naar de, naar de scholen toe, naar de plaatsen toe, om te kijken uh, wat zit er in een plaats. Hoe komen we daaraan vrijwilligers? Welke kanalen kunnen we aanboren? Dus ik ben een beetje. Landelijk aan het netwerk eigenlijk. Ja. Dagje zandvoort. vandaag. Een ja. De zon ja. schijnt heerlijk. Ja, dat geen is straf. ook niet zo'n straf. Nee, precies. Is het moeilijk om mensen te vinden? Of is het loopt het eigenlijk vanzelf wel? In sommige plaatsen gaat het vanzelf. Dan, ja, daar hoef je heel weinig te doen. En een andere keer dan daar niet. Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om geen ouders... Als overblijfkracht uh, te doen. Is ook nog wel een, uh, een ding. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar ja. dat is dan ook wel een klein beetje, la beetje lastig. Ja, uh. Het is soms gewoon zoeken. Ja. ja, als je. Kijk, ouders zijn natuurlijk. Uh, die, die gaan zich dan misschien direct betrokken bemoeien met uh, bepaalde situaties hè, die ontstaan. Ja, als er kinder is, dan ga je toch. Ja, ja. en dan wordt er. is een kleine fitty op het pleintje, om het maar zo te zeggen. dat dan de ouders daarop inspringen en dat dat dan misschien niet wenselijk is. Dus ja is wel lastig. Is het nou ten opzichte van andere plaatsen in Zandvoort, is het, uh, zit er een verschil in het aantal kinderen wat overblijft, als het mooi weer is? Bijvoorbeeld, ook ouders werken in de horeca en doen iets op het strand. Nee, ze werken met uh, abonnementen, ja. dus je kunt niet zeggen het is nou zomer, de komende drie weken komen ze niet, want dan betaal je wel gewoon natuurlijk. Ja nee, maar ik bedoel van, nou het is vandaag mooi weer, uh, mijn kind kan, kan die vandaag blijven. Dat, zo werkt dat niet. Je moet het echt van tevoren opgeven. Ja, je kinderen uh, hebben of een abonnement, die komen vast. Of ze zijn strippenkaarten. En dan ja. kun je, als je een strippenkaart hebt, dan kun je wel zeggen van... Nou, ik ben moeder, ik wil vandaag naar het strand. Mijn kind moet overblijven, want ik wil ze niet ophalen. Dan kun je de strippenkaart gebruiken. Nou, het is eigenlijk meer volgens... van, uh, niet, niet, niet dat ze dat strand zelf willen, maar dat ze moeten werken op het strand. Oh, werken op het strand. Kan ook <laughs> natuurlijk. Ja, ik denk niet dat dat heel veel gebeurt. Ja. Nou, ik, uh, misschien dat er wel meer scholen zijn die denken van... Uh... Dat is wel handig voor ons. Ja. En dan kunnen ze terecht op hun website. Ja, www.broodspelen uh, kunnen ze kijken. Daar staat alles goed uh, uitgelicht hoe alles werkt. Dus www.broodspelen.nl ja. ja. En dan kun je daar inderdaad kijken, ook bij de vacatures uh, van de vrijwilligers. Dat wij zich van de, vanzelf, nemen ja, aan. Uh, daar staat op inderdaad welke scholen we uh, <tied> mensen zoeken. Ja. Wat we een beetje van je verwachten. Wat je van ons kunt verwachten. Nou, het, ik vind het wel een interessant verhaal. Ik, bedoel, ik uh, ben zelf vrijwilliger. Uh, en uh, ik ben geloof ik al vanaf mijn twaalfde. Ben ik een oppas en een nanny. Dus, uh, oh ja, leuk. Dus ik heb wel iets met kinderen. Als ik het zo uh, kan Dan zeggen. Ben je, dus je oppas nanny of ben je nu oppas oma? Ik ben geen oma. Oh, nee. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. nee, Ik uh, had eigenlijk nog één vraag. En dat is over... Uh, die zit op één school. In Zandvoort, Ja. ja. Maar uh, jullie kunnen dus echt op iedere school dat gaan doen wat jullie nu uh, eigenlijk aanbieden voor de oranje Nassau school. Het moet wel haalbaar zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. We kunnen niet uh, 20 scholen in één keer uh, <laughs> ja. voorzien van een groep vrijwilligers. Maar dat kan op iedere school. Want je hebt opvang en we hebben ook Pleinwacht. Want er zijn natuurlijk ook een hoop scholen die continu rooster hebben. Ja. En... Op de meeste scholen doen leraren dat gewoon zelf, dus die hebben geen pauze of wat dan ook. En er zijn nu steeds meer scholen die ons inhuren zodat wij de pleinwacht verzorgen. Ja. En dat is heel kort, dat is, eh, kinderen kunnen een tijd, in een kwartier tijd een broodje eten, ja. kwartier spelen en hup weer door met school. Ja. Ja. Dus dat kan voor scholen met continu rooster, kan dat ook. Ja. Een leraar wil toch ook even een half uurtje even, ja, die zal even los van de kinderen. Ja. Ja. Dus loop je op het plein, dan heb je weer die krediet. Ja. ja, dat is een lange dag. Nou, we zeggen het nog één keer. Informatie hierover kunt u vinden op www.broodspelen.nl. En uh, daar kunt u en kijken wat u kunt doen als vrijwilliger. En eventueel dus als school geïnteresseerd bent in deze uh, activiteiten. Om te kijken wat ze voor u kunnen betekenen. Ja, zeker. Nou, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. En wel, heel veel succes uh, gewenst. En uh, nou, wie weet, kom, kom je nog een keer vertellen dat het nu zo uitgebreid is dat het allemaal anders geworden is. Zo ja, dat zou leuk zijn. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Het was het en... uh, nummer uh, Missing Around. Uh, inmiddels is aan tafel aangeschoven uh, Thijs Oppersen van de filmclub Simon van Kolm. Want die gaat het 25e seizoen in. Thijs, van harte uh, welkom. Ja, dankjewel. Um, jij begon al in het voorgesprek over een aantal dingen die in de krant verkeerd stonden. Helemaal verkeerd. Die jongen die los. De, uh, <laughs> heeft het interview per telefoon gedaan, waar ik niet van hou. Maar goed, hij wou niet komen, vond hij te veel werk. Er staat dus in dat het uh, aanstaande woensdag dat iedereen gratis naar binnen kan. Dat heb ik nooit gezegd. Het zijn alleen de mensen die vanaf het eerste uur in de filmclub kwamen. En de mensen die ik uitgenodigd heb. Onder andere Puk van Kolm. Die dus er gratis in mogen. Dus dat klopt dan niet. Anders krijg ik een toeloop van mensen die denken we kunnen er zo in. Ja, dat, dat kunnen we ook niet. Het verwerken. En het tweede is dat die, en dat is wel heel dom. Want de filmclub bestaat 25 jaar. En 25 jaar lang heb ik van september tot en met juni... op de woensdagavond... elke woensdagavond... de filmclub en niet één keer in de maand wat hij zegt. Dus slechte journalistiek. Ja. Dat is niet goed allemaal... bij hem binnengekomen. Echt. Goed. Niet... Nou, dat is bij deze even over de radio gezegd... dat het niet, uh, niet allemaal klopt wat in de krant stond. Maar ik zie er staan... het 25ste seizoen. Nou, dat is wel wat. Ja, dat is wat. Had je Het is gedacht? snel gegaan. Had je dat Nee, gedacht? ik heb er nooit over nagedacht. We hebben natuurlijk een keer de tiende gevierd. En uh, nou, leuk. En, uh, voor de rest ga je gewoon door. Het, uh, het, ja, is, want... het is gewoon een redelijk succes. Ik vind dat er te weinig mensen komen. Als je 17.000 inwoners hebt, dan hoop ik toch dat er wat meer mensen met hersens zijn die een mooie film willen zien. Maar blijkbaar niet. Ik kom meestal tegenwoordig, er zijn een heleboel oude mensen zijn overleden of verhuisd. Maar ik zit op 20 of 30 man. En die genieten enorm. Ja. Ik vind het geweldig. Maar als ik als kind hier gewoond had, als jongeman... dan was ik hier naar de filmclub gegaan. Ja. Ik zie weinig jongeren. Hoe, hoe is het nou ontstaan? Als ik even 25 jaar terugkijk... Nou, in je tijd? moet teruggaan naar de begintijd van het circus. Ik ben teruggekomen in Zandvoort... omdat ik het huis van mijn ouders heb geërfd in 1985. Mijn vader stierf. En vlak daarvoor was ik... In Zandvoort geweest met een Amsterdamse bioscoop exploitant Cor Coppies. Die had de cine gehad, maar die had nu cine En daar zat ik in het bestuur van een, ook een soort filmclub. Dat was alleen maar de naam. En die was wel geïnteresseerd om in Zandvoort in het bioscoop te beginnen. De Monopol was afgebrand, dus we ja. er niet meer in. En toen hebben we naar de krocht gekeken en we zijn bij Ide Aukema geweest, die ik verder helemaal niet kende. En die zei, ja, ja dat, dat gebouw dat, uh, dat bleek dan 350.000 gulden te kosten. Maar als je, daar, je kan niet meer met één bioscoop komen, je moet met meerdere, dan moest hij nog eens voor 350.000 gulden investeren in de verbouwing. Dus dat is nooit gebeurd. Maar goed ook, want Cor is een paar jaar later opeens gestorven. Dus dan hadden we gezeten met het pand. Maar eh, ik hoorde toen opeens dat er ene Leo Heino... die ik helemaal niet kende, met dat circus bezig was. En dat hij aan de gemeente Zandvoort had beloofd... ik zet er een bioscoop in. Dus ik heb contact met hem gehad. En toen heb ik eh, gezorgd dat er een man kwam. Want je kan wel de apparatuur hebben, maar je moet het ook bedienen. Dus er is een man uit Amsterdam gekomen die ik kende. Een projectieman. En die heeft dus de boel geïnstalleerd en zijn stiefzoon is toen een tijd uh, operateur geweest. En toen heb ik Leo leren kennen. En toen heb ik al gezegd, ja, misschien moeten we toch maar een filmclub beginnen. En een paar jaar later, dus 25 jaar geleden, zijn we gewoon begonnen. En het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds, ja. Ja. Um, ik ik... Kijk dan even terug naar die 25 jaar. Uh, zijn er bepaalde highlights dat, dat je zegt van nou, die film heb ik altijd al willen draaien en toen was die beschikbaar? En toen... Ja, kijk, je hebt, af en toe heb je een hit. Ja. En daar praat iedereen over. Dus uh, bijvoorbeeld De Untergang. Dat was uh, iets wat iedereen wilde zien. Dus toen had ik een volle zaal. Uh, ik heb die film gehad met Judy Dench over die vrouw die. ...mishandeld was door nonnen... ...en uh, ze was haar zoon kwijt... ...die bleek later dood te zijn... ...ja, die zat ook vol iedereen praten over die film... ...maar dat is zelden... ...want uh, er is nu een nieuwe policy... ...door de vrouw die de films boekt... ...die ik er trouwens uitgegooid heb... ...die draait nu ook wat betere films... ...want ze heeft een soortje shit gedraaid... ...dat wil je niet weten... ...en ja, nu kan ze dus uh, met de kinderfilms... ...komt ze ver... ...maar ze draait ook af en toe een populaire film... ...die ik niet wil hebben... Ja. Maar, maar het richt een bepaalde richting. Uh, films. Ja, dus, je... dus dat er ook... Uh, maar ja, de, de, de concurrentie van de Raaks is enorm. Ja. Mensen gaan graag naar de Raaks, kunnen kiezen uit tien films. Uh, dus de, je raakt je bioscoop mensen kwijt. Ja. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen, want ik ja. ken die bioscoop op de Raaks. Nou ja, dat is ja, ontzettend gezellig, gezellig en uh, dat, ja. dat trekt enorm aan. En je kan zaal. kiezen, dus als de ene film, ja, ja. Uh, dan denk je nou, ik ga naar die andere film. En wij kunnen niet kiezen, we hebben gewoon maar één zaal. En daar moet je het mee doen. Ja, wat ze dan ook vaak hebben in Harlem is dat ze dan uh, een hele nacht van tevoren... al uh, de voorgaande films draaien die ermee te maken hebben. Er komt een nieuwe Star Wars film van de Ja, dat, dat doen ze in Amsterdam welezen. ook. Dus uh, ja. uh, er komt, uh, als er een nieuwe film komt, dan is hij... Uh, ...in Amsterdam ook... ...dan is hij dus in een van de bioscopen... ...in de late avondvoorstelling of nachtvoorstelling... ...al te zien... Ja. ...en de volgende week draait hij. Ja. De keuze in Amsterdam is natuurlijk enorm. Ja, maar ik bedoel meer van dat ze om 12 uur s'nachts... ...dan beginnen ja. ze al met een aantal films te draaien... En ja. in dan ja, om uit te proberen film. ook of ja. er belangstelling ja. voor is. Kijk, films zijn enorm duur geworden... ...vooral de Amerikaanse films... ...en het is... Uh, ...de investeringen zijn gigantisch... En Je moet een soort security hebben dat het wat opbrengt. Ze zijn bij Disney enorm de mist ingegaan met de Star Wars film. Ze dachten dus dat ze nu elk jaar een Star Wars film konden doen. Toen kwamen ze met die Han Solo film waarbij de acteur absoluut niet op Harrison Ford leek. Het was slecht gemaakt en toen zijn ze zo geschrokken dat ze meteen alle spin-offs van Star Wars hebben gestopt. Ja. Ze zijn er wel een park aan het bouwen van de miljard?" miljard in Amerika. Ja, het, het is een grote business. Ik ben één ja. keer bij de opname geweest van uh, Return of the Jedi, want ik kende Mark Hamill. Dat is heel indrukwekkend. Dat was in de, in de, El, in de Elstree Studios geloof ik, ja, in Londen. En uh, ja, ik heb toen uh, een heleboel scènes gezien die daar gedraaid werden. Er gaat heel veel geld om. Ja. Even over de film die uh, aanstaande woensdag uh, gedraaid wordt. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat is een mooie Franse film. Die zijn ook wat zeldzaam langzamerhand. Uh, er wordt veel gefilmd in Frankrijk. Maar niet alles is goed. Ik vind dat ze heel slordig zijn. Ik ga natuurlijk van tevoren al, al elke week naar Amsterdam. Om één of twee films te zien. Want ik wil een soort security hebben. Dat ik iets moois in handen krijg. Soms valt het heel erg tegen. En de Fransen... Die zijn gemakzuchtig. Die hebben iets van. Oh, ja, dat is wel goed. Dat script is wel goed. Maken. En dan krijg je toch een soortje bagger. En dat komt omdat de commerciële belangen in Frankrijk veel minder zijn dan in Amerika. Dus vaak. En de maker is heilig. Je bent als auteur ben je heilig. Dus dat wordt gerespecteerd. Dus die heilige mensen maken dan niets. En dat is het niet. Maar er komen toch wel paaltjes af en toe. Deze film gaat over een jongen. Wat heel populair is nu. Die op een station zit te spelen. Er komt een oudere man langs. En die denkt dat is een talent. Die jongen die moet ik op mijn muziekschool hebben. Die oudere, jongen, oudere man wordt gespeeld. Hij is 60 of zo. Wordt gespeeld door uh, Wilson. Lambert Wilson. Goed acteur. En die heeft een andere lerares. Dat is Kirsten Scott Thomas. Wat een van de grote sterren in Frankrijk is. En die jongen die is verder niet zo belangrijk. Maar die kan mooi spelen. Dus dat is een hele aardige film. En uh, ja, ik had eigenlijk Yesterday willen hebben... want dat is nu dan ook een beetje de topfilm over de Beatles... maar die kon ik niet krijgen. En die ga ik nu waarschijnlijk in het tweede gedeelte... in november, december draaien... plus de film van Tarantino. Dat is helemaal mijn film. Ik ben geen Tarantino-fan, maar Once Upon a Time in Hollywood... dat is dus de film waar ik heel veel mee heb... omdat Hollywood is mijn tweede huis. En alles wat daar gebeurt... ...komt mij bekend voor. Oude bioscopen komen erin voor. Die verdwenen zijn, En dat hele gedoe met de moorden op Sharon Tate... ...toen was ik er niet, want dat is 69. Maar een paar jaar later was ik er wel. Dus dat heeft enorm veel invloed op die stad gehad. Ik heb daar een voorstukje van gezien. Dat is ja. Uh... Nou ja, het is heel lang. Het is 2,5 uur, dus ik moet een pauze hebben. Als ik hem krijg, moet ik een pauze doen. Dat is niet, niet te doen. Ik heb hem 2,5 uur gezien. Ik vind het leuk omdat ik die hele sfeer ken. Ja, precies. Maar ik heb veel uit te leggen als ik hem draai. Ja. Maar ja. het is wel de moeite waard. Dus dat zien we dan wel. Nou, in ieder geval uh, aanstaande woensdag uh, een mooie Franse film. Die uh, de moeite waard is om uh, te kijken. Uh, hoe laat begint dat? Nou, we beginnen altijd om half acht. Maar uh, ik denk dat we even wat tijd nodig hebben in het foyer om dingen te vertellen. En wat te drinken. Dus uh, het zal wel iets uitlopen. Maar, ja. Maar mensen kunnen vanaf zeven uur uh, ja, terecht, zeg maar, een maar. Kaartje, kopen. kaartje kopen. En wat kost dat kaartje? 7,5. Nou, en dan krijg je een gratis koffie in dit dat zeg iets ik. is anders, maar uh, dat is niet duur. Want nee, zeker in niet. In Nederland betaal je al tien, zoveel. Ja. Amsterdam ook. Het is heel ja. duur geworden. Ja. Dus uh, als je geld wil besparen, moet je toch in zand. Dat is ook voor de gewone voorstelling. Moet je toch ja. in zandvoort naar de bioscoop? Ja. Ja, en uh, ik moet zeggen, ik zit er altijd prima. Ja, het is een mooie zaal. Het is een mooie het zaal. is goed. Ja. En in mijn geval zijn er natuurlijk mensen... die elkaar al heel lang kennen... en die zitten met elkaar te praten. En, uh, ja, het heeft wel iets. En ze vinden dat ik... omdat ik de inleidingen doe... al dan niet kort of lang... dat vinden ze ook wel leuk. En als je dan 25 jaar bezig bent... ik heb uitgerekend... dan heb je 40 films per jaar... heb je 1000 films gedraaid... dan zie je dus ook de lijntjes naar die films... He, dus uh, zoals zo'n uh, Lambert Wilson, die hebben we dus al in twee andere films gezien. En daar kan ik iets over vertellen. Dan ja, heeft het een soort herkenbaarheid. Dat ja, ja. Is interessant. Ja, nou ja, dat zijn de achtergronden die we ja. nodig hebben van, vind, van de kenner. Ja. Helemaal goed. Ik vind het een hele prestatie, 25 jaar. Ja, ik doe het nog 25 jaar en dan ben ik 98 en dan stop ik. Nou, ja. lijkt me een mooi streven. Ja. <lacht> nou, zolang, het, zolang het kan, kan het nou ja, Zolang het kan, kan ja, het, zo uh, is dat. het Het is gewoon nog steeds leuk Ik vind het van de vele activiteiten Die ik heb, want ik maak films En ik heb een filmblad, dat weet je Ja, en, uh, ja daar mag je best wat over vertellen Want ja, het uh, filmblad, dat heeft er wel mee te maken okay, met wat je doet. Dat, uh, Een aantal jaren geleden Ik was heel goed bevriend met Herman Pieter de Boer En dat weten mensen niet Herman Pieter had een eigen blad De Toenkrant 70 exemplaren dat maakte niet, om de zoveel tijd. Dat ging bijna altijd over de oorlog. Want hij was een puber in de oorlog. En hij heeft dus films gezien. Want er was geen entertainment. Maar er waren toch nog wel films. Ook Duitse films. Hij heeft wat theater gezien. En hij schreef over die dingen. Op een gegeven moment heb ik ook wat stukken geschreven. Over Heinz Ruhman. Over Sarah Leander, werk veel. Maar toen hij ziek werd. Ja, toen hield het allemaal op. En hij is gestorven. En ik had zelf het idee. Ik wil ook wel zoiets doen. Maar ja, ik kan geen blad maken. Maar toen, toen heb ik zijn vrouw gesproken. Ik zei, nou, ik, ik wil ook een blaadje doen. En uh, hoe het doet, weet ik niet. Maar ik had toen een assistente, een Spaanse dame, uh, Sylvia. Die had dus in Spanje bladen in elkaar gezet. Dus die kon layout doen. Dus ja. toen zijn we begonnen met Filmfan. Zo noemde ik het. Want ik had in de jaren zeventig een blad, Filmfan. Dat was een ontzettend populair blad. Bijna een krat. Grand. Dat was met een uh, aantal filmcritici waar ik tussen zat. Fred van Doorn, Ab van Nieperen, Peter van Buren. En we hebben dat vol geschreven. Tegen de clip op, want er was geen geld ook. Het ging steeds failliet. Het eindigde bij Vrij Nederland. Dus ik zei, het moet in navolging van filmfans zijn. En het moet uh, ja, gratis. Dus de eerste keer heb ik ze allemaal gedrukt, afgedrukt. Toen zei iemand, dat moet je niet doen sorry, je moet ze gewoon op, op, op per e-mail versturen, want het is niet te doen. Nou, sindsdien heb ik ze verstuurd. Ik heb zelf een bestand van 300 mensen, aan wie ik het stuur. Ik ben er ook een van, trouwens. En ik heb nu uh, 68 nummers gedaan. Ik werk nu aan het 69ste nummer. De man die nu de layout doet, is Bram Reinhout. Dat is de man, de grote man, die achter alle Lauw Hardy evenementen zit, die ook ...goed layout kan doen. Het is heel professioneel geworden. En ik heb een aantal schrijvers. En we zijn nu genomineerd voor een prijs. Ja. Uh, er is een literaire prijs voor uh, Nederlandse literatuur over film. Daar zitten een paar boeken bij. En ik denk dat de kanshebber eigenlijk het boek is... ...wat Harry Hosman heeft gedaan over de bioscopen... ...en de films die gemaakt zijn in Haarlem. Dat is een mooi boek, maar je weet maar nooit. Ik uh, vond het enig. 28 ja. september is de uitreiking in Utrecht. Dan horen we wie gewonnen heeft. Als ik win, krijg ik 1000 euro. Dus ook ja. leuk gaan we. Nou ja, er... nominatie is ook al een prijs, vind leuk. ik. Ja, ja ik vind dat leuk. vind ik zeker. Mensen kunnen daar gratis dit voor worden. Dit wel gratis? Ja, maar nu. ze kunnen ook naar mijn website. Want ik kan het allemaal niet meer behapstukken. Ik zit uren gewoon al die mensen dat blad te sturen. Dus ze ja. kunnen naar thijsokkersenfilms.com. En daar, komt dus, daar staan dus alle vorige nummers. Als ze het vakje Filmfun aandrukken, Dan zie je dus 68 bladen. Ja. Zelfs iets meer, want er zijn een paar in het Engels. En er komt elke maand het nieuwe blad bij. En Dat kan ja. je openen, dat kan je lezen. Want ja. ik kan langzamerhand niet meer veel mensen eigenlijk nog wel uit de industrie uh, daarbij doen. Want het, het is niet meer te overzien voor ja. me. Ik zit uh, overigens gelijk even te kijken naar de website. En dat film van uh, klik ik aan. En dan ja, komen er al ja, die... die uh, blaadjes en als je daarop klikt, dan kun je lezen. Ja, je het ziet lezen. op een gegeven moment dat het anders wordt. Hè? Ja. Daar is dus Bram ingestapt. Dat is een verbetering. Hij treedt erop. <laughs> ja. En Bram is al geloof ik 86 en die maakt nog steeds dat blad. Ja. Geweldig. Thijs, we willen je bedanken voor je komst. Omwille van de tijd gaan we dit uh, afronden. Want we gaan naar het nieuws van 11 uur. Oké. Okay. Um, Dank je voor je komst. Oké, okay, dank je wel. En voor de luisteraars, ik zou zeggen, kijk even op de websites van uh, Thijs Okkersen. Het is echt de moeite waard. Ik ben al uh, een tijdje lid van Filmfun. Het is gewoon heel leuk om te lezen. Dank je wel. Dank je wel voor je komst. Okay. En, uh, en ik, ik hoop dat je de prijs wint. Nee, die duizend euro is toch mogelijk.